Ga daar dus niet in mee. Er is opnieuw asbest gevonden in speelzand. Het gaat om het merk Moxie Sand Painting. Uit voorzorg wordt het door toezichthouder NVWA teruggeroepen. En ouders krijgen het het product niet meer te gebruiken. Eerder riepen andere merken ook speelgoed terug waar misschien zand van asbest in zit. De Olympische Winterspelen. We tellen af. In Milaan, over een half uur, komen de eerste Nederlanders weer in actie op de Spelen. Marijke Groenewoud, Antoinette Rijtma de Jong en Femke Kok schaatsen de 1500 meter. De laatste, Femke, vertelde eerder aan Mathie en Luc dat ze er helemaal klaar voor is. Ik heb dit seizoen twee keer 1500 gereden en die gingen eigenlijk heel erg goed. Ook in een baanrecord. Dus dat zegt wel dat ik ook internationaal gezien wel kan meedoen. Ik ga me gewoon zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Het straatse begint dus om half vijf. Daarna is er ook short track. Bij de vrouwen de 1500 meter en de mannen rijden de finale van de aflossing. En tot slot het weekend weer van weer plaza Op de meeste plekken droog bij drie tot acht graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. In het noorden de meeste zon.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 39 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 6 op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 6 kilometer, vertraging 16 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Geldermalse. 8 kilometer, vertraging 23 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnek en Veenendaal West. 14 kilometer, vertraging 32 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, vertraging 20 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond. 6 kilometer. De vertraging 16 minuten. En de A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen... tussen Zwartemeer en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 20 minuten. En één snelheidscontrole op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 222,1. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Taalglas. En daar gaan we weer! De helft van de top 40 van deze week de 20 grootste hits van het land met op nummer 20 Damiano David, Tyla en Nal Rodgers. Dit is Talk to me. De top 40. Kill music. You look like I know. Breathe it like a picture, dangerous as a I'm gonna let me Italië, een zangeres uit Zuid-Afrika voegt daar dan ook nog een gitarist uit Amerika aan toe. En je krijgt een hit in Nederland. Daar heb je echt de hele atlas uitgespeeld, hè? Talk to me. Damiano, David, Tyler en Now Rogers gaat deze week naar nummer 20 in de top 40 bij Q Music. Eén plek hoger is voor Harry Styles. Op 6 maart is het zover, dan komt zijn nieuwe album uit... Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dat is over twee weken, maar sommige fans die hebben het album deze week al helemaal gehoord. Want Harry Styles organiseert deze week allemaal speciale luisterparties over heel de wereld. In steden als Sydney, Londen, Parijs... en vanavond om 7 uur dan is het zover in Amsterdam... Nou, waar het precies is, ik heb geen idee. Er is heel weinig over bekend. Alleen de mensen die zijn uitgenodigd weten de exacte locatie. Het is allemaal super geheim dus. En ik zie online wel video's voorbij komen van fans die er in Sydney en Londen al bij zijn geweest. Eigenlijk is iedereen laaiend enthousiast. Alle muziekstijlen komen voorbij op het album... Tracks met synthesizers. Ook rockmuziek met harde elektrische gitaren. Pallets met een zangkoor. Heel divers, maar stuk voor stuk echt te gek... als ik de reacties mag geloven. En één bijzonder ding wel. Elke fan uh, kreeg een zakje met zaadjes voor een tomatenplant mee naar huis. Je hoort het goed zakjes voor een tomatenplan. Super vaag, maar ja, ik ben heel benieuwd waar dat nou precies mee te maken heeft. Als je een van die lucky bastards bent die erbij is vanavond in Amsterdam, heel veel plezier. Ja, en laat het hand in een berichtje in de Q-Music app even weten hoe het was, want ik ben namelijk heel benieuwd. In de top 40 staat Harry Styles deze week op nummer 19. Dit is Aperture in de top 40 op Q-Music. Take look! so live with your heart out is my favorite part now White Sun van Zara Larsen maakt deze week de overstap naar het linker rijtje. Voor de derde week op de rij drie plekken gestegen. Deze week naar nummer 18 in de top 40 bij Q-Music. De tweede hit van Sarah Larsen vanmiddag, maar nog niet de laatste keer. Lush Live komt ook nog voorbij. Zara staat dus gewoon met drie hits tegelijk in de lijst. Dat is uh, ja, eigenlijk best wel absurd. Eén plek hoger staat Somber. En ook hij staat deze week met drie hits tegelijk in de top 40. Je hem zo. Eerst is het tijd voor de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis... Ja, het is bijna kwart over vier, betekent een nieuwe top 40 rebus. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest... of het weekend dat gaat komen. En ik waarschuw alvast, het is een lange deze keer. Ik heb namelijk acht letters voor je. Klaar voor? Here we go! De, rebus. de, de top 40 rebus. De eerste letter... De eerste letter van de artiest die samen met Bente de snelste stijger van deze week is met Vervreemd. De tweede letter. De tweede letter van de artiest die volgende maand met zijn nieuwe album komt, maar hem vanavond al laat horen aan een handjevol fans in Amsterdam. De derde letter. De derde letter van de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week in de lijst is van Bad Bunny. De tweede letter van de hit waarin Taylor Swift zingt over een melkblauwe kleur met een gouden gloed. De vijfde letter is de zesde letter van de band die hun concertkleding heeft geveild voor het goede doel. De zesde letter. De laatste letter van de DJ die zich voor elke show vermond als een spekje. De derde letter van de artiest die nu al meer dan 100 weken op rij in de top 40 staat. De laatste letter van de hit waarin Sarah Larson zingt over een bijzonder natuurverschijnsel in Scandinavië. De top 40 rebus. Ja, het is een flinke opgave deze week. Dit was hem weer. Nou, denk je te weten welk woord ik zoek? Stuur het dan nu door via een bericht in de Q Music app Het antwoord krijg je na Sander. Vorige week was Homewrecker nog de hoogste nieuwe binnenkomer op 27. Deze week 10 plekken omhoog geklommen in de lijst naar nummer 17... De stijgers van deze week. Somber Homebacker pakt 10 plekken in de plus naar nummer 17 in de top 40, Dijkje Music. Nou, en daarvoor kreeg je de top 40 repens van me. Acht uh, hits die samen één woord vormen. Nou, ik zie berichten van bijvoorbeeld Stan, van Noah, van Sam, van Wiebe, Sharon en uh, Nancy. Nou, jullie hebben het goed. Ik vind het wel knap bij zo'n lang woord. Maar inderdaad, het woord dat ik zocht is kampioen. Nou, ja, jullie zijn allemaal kampioenen. Uiteraard. Ja. En Nederland is ook een aantal kampioenen rijker sinds deze week. De Olympische Spelen in Milaan zijn nog in volle gang. De Nederlandse topsporters doen het hartstikke goed. Verdienen de ene na de andere medaille. Zo rond kwart voor vijf hoor je weer een Olympische update van Mattie en Luc. Zij zijn in Milaan en praten hier helemaal bij over wat daar allemaal gebeurt. En of we nog kans maken op medailles. Maar ook Arthur Vos mag zich sinds deze week wereldkampioen noemen. En ja, dan niet met schaatsen of met snowboarden. Hij doet een hele andere tak van sport. Iets dat ook perfect bij de winter past namelijk Sned Koken. Jong en oud uit binnen en buitenland kwam woensdag naar Groningen toe voor het WK koken. Ja, ze waren echt s ochtends vroeg al begonnen met, uh, met de bouillon. Daarna begon het hakken, het snijden, het koken, het kruiden en het pureren. En aan het eind van de middag was er een vijfkoppige jury die bepaalde wie echt de allerlekkerste snert maakt. Er werd gekeken naar de smaak, naar de geur, de kleur, de ingrediënten, de bereiding, de presentatie en ook de originaliteit. Een serieuze zaak dus. En ja, het was echt bloedstollend spannend tot op het laatste moment. Er moest nog van de tweede blinde proeftest aan te pas komen. Maar uiteindelijk met een halve punt verschil... ging de winst naar Arthur. Met als geheim in zijn recept... sambal. Voor dat extra warme gevoel. Uh, mooi wel. En weet je hoe hij het gevierd heeft? Bij een goede kom, nou, dat vind ik mooi. Dus als je nog iets zoekt om vanavond te eten... Snert met sambal. Tippie van de wereldkampioen. We gaan snel door met de top 40. Met culas... Hij is nog geen kampioen, maar hij komt wel weer een stukje dichterbij een medaille. Waar was je stijgt één plek door deze week naar nummer 16. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet schatje. Waar was je? Jij was de laatste sprook waar Face time FaceTime, any time. Dit is jouw song. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje Je hoeft niet te bellen nu hoe het is Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat Dingen gaan altijd als hoe ze moeten Nu ben ik ijstand weer op straat Zeg hola je diep nog? Zet m'n hart voor sale op restock code fuck you Blok mij jij bent niet eens mijn type meer Snapchat herinner ik Herinnert me weer aan hoofdpijn Wij kunnen nooit meer close zijn Voor mij ben je meer dan dood nu Hoe kan je van afstand mooi zijn? Van dichtbij lijken op duivel Verkleed in een halo setje Hard koud lijkt waterflesje Ik laat hem leeg sinds toen hij laat Vraag mijn mama's niet meer hoe het gaat Ik beweeg zelfs anders op straat Nu geef ik geen antwoord meer als jij vraagt Geen gevoel meer wanneer jij belt Waarom slaap je niet? Het is laat We zijn beide nu niet onszelf meer Ik was simpel, weg jouw saaf Jij was simpel, weg mijn baas Lijkt zag je die shit als werk dan? dekker meisje, ga dan Of beter gezegd, nog sterf dan Waar was je? je ik zie je niet, schatje Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje Je hoeft niet te bellen nu hoe het is Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat Dingen gaan altijd als hoe ze moeten Nu ben ik, hij stand weer op straat Zeg holla je diep nog, zet m'n hart voor sale op restock Context code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu Van het disco rock van sommer meteen door naar de rap van Kulas. Het kan allemaal in de Nederlandse top 40. Waar was je stijgt deze week weer één plek door in de lijst naar nummer 16. Nou, en voordat we verder gaan met de hits van deze week wil ik je eerst voorstellen aan een hit in wording: een tip voor de top. Tip voor de top! Tip voor de top! Voor de top. Ja, die komt van Juste, Jackstyle en John. Als je veel op TikTok scrolt, dan ben je deze sowieso al tegengekomen. Het gaat om, het gaat om turn the lights off. Ja, dankzij acteur John Ham gaat de track helemaal viral. Hij doet hier een dansje op in de serie Your Friend and Neighbors. Nou, dat, stokje, dat stukje dat komt dus heel veel op TikTok voorbij. Ze staan momenteel op nummer 6 in de tipparade. En de lijst met tracks die nog net geen top 40-hits zijn. De grote kans dus dat ze binnenkort de enige echte binnenkomen. Nu nog als tip voor de top: turn the lights off. Tip, tip voor de top. Tip voor de top. I Ongedicht, midden op de dansvloer. Justin, Jack, Staal en John met Turn The Lights Up. Een tip voor de top. Ben jij muzikant en hoop je dat 2026 het jaar van jouw grote doorbraak wordt? Dan moet je zo extra goed opletten. Ik heb leuk nieuws voor je. En Swifties ook opgelet, want ze komt eraan...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 Nu ook suikervrij. Boek nu een vakantie dichtbij of ver weg bij villa for You. Unieke vakantiehuizen. Deze week in de bonus. AH Romboten Appelflappen 2 stuks 99 cent. AH Bakkersbrood Le Bastille Hill per stuk 179. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meest en de beste aanbiedingen. Lekker van Albert Heijn. Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage-occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl. Al vijf verkeersinformatie van Flitsmeister op Qmusic. 45 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er zeven. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum. 17 kilometer het verkeer. Vertraging 18 minuten. De A9, dat is wel een lange file. Van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de Wijkertunnel en Akersloot. 7 kilometer, vertraging 47 minuten. Komt door een ongeluk. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Lunette en Maan. 8 kilometer, vertraging 43 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Devenaar en Duitsland, 7 kilometer. Vertraging is daar 24 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 9 kilometer. Vertraging 24 minuten. De A37 van Knoop het Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland... 2 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A326 Bankhof richting Wiegen tussen Beuningen en Wiegen oost 1 kilometer, vertraging is daar 17 minuten. Ja, en dan het weekend weer van Weerplaza. Op de meeste plekken droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. En in het noorden de meeste zon. Dat het nieuws met Nathalie van Zuilenkom. Goedemiddag beginnen in Milaan. De eerste Nederlanders komen weer in actie op de Spelen. Marijke Groenewoud, Antoinette Rijtma de Jong... en Femke Kolk schaatsen nu de 1500 meter. Femke Kolk is net gestart. Ze is als eerste aan de beurt en rijdt zonder tegenstander. Straks is er ook short track bij de vrouwen de 1500 meter... en de mannen rijden de finale van de aflossing. Er is opnieuw asbest gevonden in speelzand...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 Uit voorzorg wordt het door toezichthouder NVWA teruggeroepen. En ouders krijgen het advies het product niet meer te gebruiken. Eerder riepen andere merken ook speelgoed terug... waar misschien zand van asbest in zit. En een bijzondere oproep van de Autoriteit Persoonsgegevens... aan Odido-klanten. Doe geen melding meer na het grote datalek van vorige week. Veel klanten maken zich zorgen nu gegevens... van ruim 6 miljoen accounts op straat liggen. De toezichthouder wordt nu zo overspoeld met berichten... dat het systeem mogelijk dreigt vast te lopen, schrijft het AD... AP zegt dat de provider al scherp in de gaten wordt gehouden. En het is eindelijk zover de hoogste toren van de Sagra Sagrada Familia in Barcelona is af. Vanmorgen is een kruis op de 170 meter hoge toren getakeld. Er wordt al meer dan 140 jaar aan de basiliek van architect Gaudi gewerkt. Is hij dan nu eindelijk helemaal af? Wow. Nee, nee, dat niet. <laughs> het nee, gaan ze mee, end. Ja. De hoofdingang moet nog worden gebouwd. En daar zijn ze nog wel een slordige tien jaar zoet mee. Oh, gelukkig. Want het zou toch een gekke aanblik zijn als die ineens af. <laughs> ja, dat, dat toch, wel. Ja. Er geen hekken stonden, ja. geen hijskalen. Nou, leuk. De top 40. Menno Barreveld. We gaan door. Nummer 15 is voor Taylor Swift. Opalijn. I had a bad habit of We try to love I'm waiting vanmiddag mocht ik hem nog aankondigen als de tweede nieuwe binnenkomer... met Drive Safe, zijn track met Niall Horn. Ja, en hij staat ook nog gewoon met een solo hit in de top 40. Miles Smith. Stee stond vorige week nog net in de top 10 op nummer 10. En deze week horen we hem vier plekken lager op nummer 14. Nou, alsnog, goed gewerkt. De top 40. Ja, en ik zei net al even, ben jij muzikant... en hoop je dat 2026 het jaar van jouw grote doorbraak wordt? Ik heb leuk nieuws voor je. Fleming zoekt jou... Op 9 mei dan geeft Fleming een eigen festival in Den Bosch, zijn hometown. Samen is leuker dan alleen live. Met optredens van onder andere Russo, Mart Hoogkamer, Fleming zelf natuurlijk. Ja, en misschien sta jij ook op het podium. Hij heeft er nog een half uur over in het blokkenschema. En dat wil hij heel graag gebruiken voor het nieuw talent. En Fleming die heeft een link gedeeld op zijn Instagram. En daar kan je je aanmelden om te komen spelen. Of je nou een singer-songwriter bent of dat je met je hele band wil komen. Het kan en mag allemaal. Check even de link op zijn Instagram. Je hebt nog tot volgende week vrijdag om je aan te melden. Ja, dus wacht er niet te lang meer mee. En je kan er dan ook een demo bij sturen... zodat ze weten wat voor muziek je maakt en hoe je live klinkt. Ja, en wie weet sta je dan 9 mei op het podium bij het festival van Flemming. Ja, in de top 40 van deze week staat Flemming ook op de line-up. Op dezelfde plek als vorige week. Niet nodig, samen met Meteor is blijven staan. Op 13. lig in de bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel naar me mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans? Als ze elke avond weer met een naam danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik de naïef ben naïef op ben.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 naar beneden van 11 naar 12. Sarah Larsen en Lush live in de top 40 op Q-Music. Olympische update. We zitten in het laatste weekend van de Olympische Winterspelen in Milaan. Hier bij Q-Music nemen we je mee in alles wat er daar gebeurt... Tot nu toe is er ja, genoeg reden voor een feestje onder de Nederlandse topsporters. We gaan hartstikke lekker. Inmiddels hebben we al 16 medailles te pakken: 3 bronzen, 7 zilveren en 6 gouden medailles. Maar daar kunnen er vandaag een hoop bij komen. Bijvoorbeeld bij het schaatsen: Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma de Jong en Femke Kok. Die schaatsen vanmiddag de 1500 meter. Die laatste, Femke, die vertelde eerder aan Matti en Luc even maar wie ze hoopt dat het goud gaat. Ik hoop heel erg naar mij. Maar ja, we gaan zien wat ik, uh, wat ik daar kan laten zien. Nou, inmiddels heeft Femke net haar race gereden. Luc en Matti waren erbij, live vanuit het Olympisch Stadion. En Luc vertelt hoe het eraan toe ging. Hey Menno, een hele middag. Luc hier, live vanuit het Milano Speed Skating Stadium. Waar de 1500 meter bij de vrouwen bezig is. Femke Kok heeft in de eerste rit de tot nu toe snelste tijd neergezet. 1 minuut 54 deed zij over 1500 meter. Zelf leek ze daar niet heel erg tevreden mee. Want ze nou, kwam wel echt hoofdschuddend langsgeschaadst. toen zij haar een rondje uitreed om even op adem te komen. Maar tot nu toe dus wel de snelste tijd. Later komen Marijke Groenewoud en Antwerpen rijpmaat, de Jong nog in actie. En voornamelijk voor die laatste hoop ik op een hele mooie medaille. En dan zeg ik natuurlijk altijd met mijn iets wat naïeve en hoopvolle redactionele kijk. Dat ik dan ga voor de gouden medaille. Zodra het klaar is hier in het Milano Speedskating Stadium. En zodra dus de 1500 meter bij de vrouwen lange baan erop zit. Ga ik samen met Matti richting de shorttrack-arena. Want ook daar vallen vanavond voor Nederland weer medailles te winnen. Onder andere bij de mannen achtervolging. Dat is een soort van estafette. Maar dan op het ijs. Heel spectaculair. Gaat het kijken. En Xandra Velzenboer kan haar hat -trick, haar gouden hat-trick voltooien... als zij vandaag ook weer een individuele gouden medaille weet halen. Ja. Tot later, Menno. Hoi, hoi. Dankjewel, Luc. Q Music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Elf is voor Joe. End of beginning. Van 12 naar 11, Joe en end of beginning. En van Joe gaan we naar zo. Nou eigenlijk zo. Shakira up. komt eraan zo in de top 40. We, we, ooh, ooh. Ja, we gaan zo aan de top 10 beginnen van deze week. Een topdeal bij Mediamarkt rennen. Ik ben toch niet. Papi. Papi, de loeloe. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak... inclusief ledverlichting voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members.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 Het Q-Music Nieuws van 5 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuidenkol. Goedemiddag, er wordt bijna gedweld in Milaan. Marijke Groenewoud en Femke Kok zijn al in actie geweest op de 1500 meter schaatsen. Kok beet het spits af in haar eentje, maar viel tegen, hoor je bij de NOS. Laatste meters op deze 1500 meter, zij moeten de tijd neerzetten. Femke Kok op deze 1500 meter na 1,54,79. Nee, nee, nee. Dit is niet wat ze had gehoopt. Maar goed, ze is de eerste op het ijs. Ja, nou, kok voorlopig aan kop in het klassement. Marijke Groenewoud is net klaar. Pakte een tijd van 1, 55, 16 En staat voorlopig tweede. Straks komt nog Antoinette Rijtma de jong in actie. Er zijn twee tieners opgepakt. In de zaak van de doodgestoken jongen van 16 in Den Hoorn. Die steekpartij gebeurde vorige maand. Het gaat om een jongen van 17 uit Delft. Die al vast zat in een andere zaak. En een jongen van 18 uit Rijswijk. Meldt justitie. Want hun rol bij de steekpartij was wordt onderzocht. Een andere jongen van 18 zit al vast. Dan naar Amerika een tegenvaller voor president Trump. De hoogste rechters van het land hebben zijn importheffingen van tafel geveegd. Een groot deel is tegen de regels ingevoerd. Trump probeerde dat onder andere via een noodwet te doen, maar